Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De schipsramp met de Herald of Free Enterprise herdacht. Er was een kerkdienst voor nabestaanden en hoogwaardigheidsbekleders. Ook was er een korte herdenkingsceremonie bij de gedenksteen voor de slachtoffers van de ramp. Dinsdag is het 25 jaar geleden dat de Herald of Free Enterprise voor de kust van Zeebrugge kapzeiste. Het schip was op de avond van 6 maart 1987 vertrokken naar het Engelse Dover. Kort na vertrek liep het schip vol water omdat de boegdeuren nog open stonden. De ramp kostte aan 193 opvarenden het leven. De meeste slachtoffers kwamen uit Groot-Brittannië. Een bus van de Limburgse maatschappij Veolia is vannacht in Maasbracht belaagd door een groep jongeren. De chauffeur voelde zich zo bedreigd dat hij de deur niet opende toen de jongeren begonnen te schelden en op de bus sloegen. Er zat één passagier in de bus. Toen een ruit van de bus sneuvelde reed de chauffeur weg en waarschuwde de politie. Toen agenten bezig waren met het opruimen van de glasscherven werden ze beledigd door een man uit Linnen. Die kwam uit een huis waar de groep jongeren vermoedelijk had gefeest. De man is opgepakt. Voetbalsters mogen op het veld een hoofddoek dragen. Vijf jaar geleden werd de hoofddoek verboden door de Wereldvoetbalbond FIFA... maar dat besluit is nu teruggedraaid. Initiatiefnemer van de regelwijziging was een Jordaanse prins... die lid is van het uitvoerend comité van de FIFA. Hij zei dat het verbod miljoenen vrouwen uitsluit om een belachelijke reden. De FIFA verbiedt namelijk religieuze symbolen... en een hoofddoek is volgens de prins een uiting die cultureel bepaald is... Als voorwaarde geldt wel dat de hoofddoek geen gevaar mag opleveren voor de gezondheid van de voetbalsters. In de eredivisie heeft Vitesse thuis met 2-0 gewonnen van de graafschap. De Arnhemmers kwamen nauwelijks in de problemen. Boni maakte na een half uur de 1-0. In de 73ste minuut maakte Havenaar de 2-0. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten neemt de kans op regen toe. Het is een graad of 11. Vanavond en vannacht regent het overal. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen en het wordt dan zo'n 7 graden.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 Yo, de Rick Ashley en whenever you need somebody aan het begin van uur 2 van Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland. Het is inderdaad even na 3 uur op deze regenachtige zondag. Maar blijf lekker binnen en luisteren naar de Zalvoorts Radio. Zijn er nog tot aan 5 uur vanmiddag met heel veel onderwerpen. Waaronder...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 Wou je wat verklappen? De wedstrijden die om half drie gestart zijn. 0 0 0 0, -0, -0. Nou, die nou, zal we een ja-kaart hebben. Ja, ja, ja. <laughs> Goed, uh, verder nog uh, nou, uh, natuurlijk uh, nog wat nieuws van, uw, uh, van CFM, uw eigen radiostation. We hebben twee nu nieuwe berichten voor u. En we hebben weer een nieuw programma erbij met ja. ingang van aanstaande woensdag.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 Nothing. Ik zag wat gebeuren in de eerste divisie. Ik denk, nou dan moet ik deze paar gaan draaien van Lilley Allen. Van It's not fair. Nee, het is It's, niet It's not fair. Nou, ze we de stand even doornemen. De wedstrijden die om half drie gestart zijn. Ja, de om half drie gestart zijn. Dat is uh, Ajax tegen Roda JC Ja, Ajax staat achter. 0 tegen 1. En verder de wedstrijd Feyenoord tegen FC Groningen. Albert-Jan, ah... 1-0. 1-0. En dan FC Utrecht tegen NEC. Daar staat het nog wel, nog steeds, 0-0. Dus ja, zowel Feyenoord... Uh, of Feyenoord staat voor, uh, voor Groningen. En uh, Rota JC voor Ajax. Oh. Je zal oh. maar een ja kaart hebben van Ajax. He? En ze <laughs> zal maar Rudy heten. En normaal gesproken ook <laughs> dit programma doen. In een lekkere, warme studio. En dan daar nu zitten. Hmm.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 Zo voor het museum altijd wat te beleven. Ga er eens een keertje naartoe. I can hear the couple fighting right next door.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 say. It's because of me. It's because of me. Because of me. Young Bob. Oh, she was right next door and I'm such a strong persuader. But she was just another and on nice my guitar. De muziek van de Robert Cray Band op de Zandvoorts Radio. Bij zondag in Kennenbeland. Je hoorde Right Next Door. Nou, we hebben het al een paar keer gemeld in dit programma. Vandaag de Final Four. De laatste race van het Winter Endurance Kampioenschap. En daarvoor gaan we snel over naar het circuitpark Zandvoorts. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, want voor ons was, aan de, was aanwezig, aanwezig. aanwezig Willem van deze. wordt hem dus weer niet? Nee, dat, nee, nee, nee, dat gaat niet lukken. Gaan we hem nog een keer proberen. Gewoon even live in uitzending. Gewoon live in uitzending. Gewoon live, live in uitzending. We gaan het weer even proberen. Oh, wacht even hoor. Ja. Mm -hmm. We gaan verbinding zoeken met Circuit Park Zalvoort, Willem van Dezen, de Final voor de race die nog tot 4 uur verreden wordt. En na 4 uur hebben we ook nog contact met de speaker van Circuit Park Zalvoort, dat is Rob Petersen. Eerst even kijken of we verbinding krijgen met Willem van Dezen, onze collega daar ter plekke. Hé hey Willem, je was even weggevallen. Ja, ja. Maar je zit live op de radio, dus dat komt wel uit. Nou, kan je zijn, man, man. Ja, ja, ja. Hey, ja, ja de, de final Four, de laatste race van het Winter Endurance kampioenschap van uh, dit jaar. Vanaf 12 uur begonnen zijn er al spectaculaire dingen te melden. Ja, 12 uur begonnen, 4 uh, nou, uur is de is final 4. <laughs> nou, nog een ruim half uur te gaan, dus. Uh ja op het uh, ogenblik toch wel wat uh, spectaculair ja spectaculair we hebben een uh, leider in de wedstrijd dat is David van Graan met het van verlager, maar op de tweede plaats hebben we een team van David Hart en Robert Vos, ja en die teams zijn toch wel wat bij elkaar snellijning De hele elkaar aan de leiding. Bij een kip, Nathan, Wolf en Jaap van Lagen, ook de leiders in kampioenschap. Uh, ja, ik ben weg naar de titel in kampioenschap, maar of dat lukt, uh, dat uh, blijft toch uh, voor ons nog wel even spannend. Want uh, Wolf, Nathan heeft voor de laatste uur uh, het stuur overgenomen van uh, Jaap van Lagen. En in de andere kip is het op dit moment uh, David Hart, of het uh, Porst, van het stuur. En die rijdt zo'n uh, 6, 7 seconden per rond uh, sneller. Uh, uh, hij heeft wel een uh, flinke achterstond, maar... Ik niet nog even een half uur te gaan, ja ik weet niet wat daar gebeuren gaat nog. Kijken we nog even verder in de Op ja, De derde plaats zit dan de, de equipe van uh, Sebastian, Bleek die met uh, met heeft een en uh, de Duitse Albert. Uh, ja die zijn gaan in de kampioenschap. Hadden ook andere kampioenschappen die daar verdoen. Onder andere Dunker Huisman. Actief uh, vandaag uh, met de busstand, samen met uh, Max Duims. Maar die auto heeft nu weer in de pit gestaan, dan uh, op de baan gereden. Dus uh, ja, dat is uh, geen kandidaat meer uh, voor de titel. Een, ja, het zijn een aantal uh, divisies uh, waar het in verdeeld is. Uh, we hebben divisie 1, 2, 3, 4 zelfs. Ja, uh, het aantal voor de winnaar wordt bepaald door het aantal deelnemers in, in de divisie. Onder andere in divisie 3 hebben we maar drie kits mee, die meedoen. Ja, als je daar wint, dan krijg je niet de volle punten. Dus daar komen geen kampioenskandidaten eh, meer uit. Je zou suiver, eh, we zouden toch zuiver ja, moeten volgens NATO die ja, vandaag in de gaten gaan houden. Om te kijken wie we dit jaar als winnaar kunnen gaan overgaan. Oké, okay, Willem, helemaal uh, duidelijk. Zijn er nog uh, veel toeschouwers vandaag of valt het een beetje tegen? Nou, het valt een beetje tegen, maar het valt is het meer eigenlijk. Want ik, uh, dat <laughs> dat nou, kun je. Nou, nou, oké, het is een minder kampioenschap, Ja, ja. Ik ga er niet vanuit dat je een korte broek. Ja, dat is en ook het aantal meestemers, dus, daar vind ik ook voor tegenval. helemaal met het oog op het komende seizoen. Vaak wordt maatse race van het winterkampteens ook nog wel eens gebruikt om wat auto's te testen voor het komende seizoen. Maar we hebben deze zondag hebben we maar 32 auto's aan de start. En voor winterkampteens, wat we de afgelopen jaren gezien hebben, is dat een maagere hey, besprek. En dat vreemd ja, heeft dat misschien te maken met dat de teams geld moeten uitsparen? Want het kost natuurlijk wel wat... Dus zijn meereist Oh, dat zou er ongevallen mee gemaakt hebben. Natuurlijk. Wat we wel op de baan zitten. Misschien. Ja, dat is dan met het oog op het komende seizoen. Dan krijgen we die Suzuki. Daar rijdt we dan uit Nilo. En misschien zien inderdaad. Een van die Suzuki's. Die hier. Ja, mogelijk gebruik maakt. Van deze tijd. Die er is. voor uur lang. te gisteren. Daar hadden we wat meer van verwacht. En Willem, ik kan me van de vorige Final Four nog herinneren. Dat was toen wel in een winterslandschap. Dat het een een materiaalslag was. Uh, hoe zit het met de uitvallers? Ja, de uitvallers op zich ja, volgens mij, wat, wat ik net al aangezet heb, uh, Duncan Huisman. Ja, ik weet niet of je maar als uitvaller mag uh, aantrekken, maar ja, als je uh, uh, 50% van de rommel uh, rijdt en je de rest van het stel krijgen, dan ja, mag jij ook als uitvaller. Uh, ja. Uh, aan uh, Maar ja, ook hij maakt gebruik. Hij gaat het komend seizoen met die uh, rijing, dus uh, GT4-kampioenschap. En hij maakt wel degelijk gebruik van de mogelijkheden om het, uh, die auto nu uit te testen. Maar echt uh, in deze wedstrijd is hij daar zeker niet mee. Oké okay, Willem, nou helemaal duidelijk, heel veel plezier nog uh, daar uh, bij de Final Four op het Circuitpark Zandvoort. Ik dank je wel even voor je toelichting. Oké, okay, dankjewel. Dat was Willem van deze vanaf Circuitpark Park, Zandvoort. Ja, we gaan even herrie maken op de radio. Heb ik zin in? Ik ben er weer, oh, Albert Jan, weer helemaal wakker. Ja, ja, heerlijk. Dat is heel goed gelukt dan. I love rock and roll. Ja, het origineel is van John uh, Jet and the Blackhearts. En dit was een dense uh, ja, een remix van een, uh, alweer een aantal jaren geleden. Even lekker wakker worden, zo op de zondagmiddag bij CFM. Zondag in Kennemeland en het is even een half vier. Dat betekent tijd voor de evenementenagenda. Wat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 De goede muziek gaat maar door bij Zondag in Kennenbeland. Hier is Robbie Williams en zijn single Feel. Come on hold my hand I want to contact the living Not sure I understand This road I've been given I sit and talk to God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 Met Krijg meezingen en meedoen met Nick en Simon. Je hoort hem op de Zalfords Radio bij Zondag in Kennemerland. Met mijn lippen op de mijne. Of jouw lippen op de mijne. Ja, zo moet ik het zeggen. Even kijken naar de eredivisie. Ajax-fans, hou even, even je oren dicht. Ja. Is niet zo leuk hoor, wat ik nou ga vertellen. Half drie de wedstrijden gestart. Ajax tegen Roda JC. Tussenstand daar nog steeds 0-1. Dan gaan we naar Feyenoord tegen FC Groningen. 1 tegen 0 Albert-Jan 1 tegen 0 geen commentaar. FC uh, Utrecht tegen NEC. Nog steeds 0 tegen 0. En zo dadelijk om half 5 gaat starten. Ook wel echt een topper. Gewoon PSV tegen FC Twente. Daar staat het nog streepje streepje. Omdat hij om half 5 moet beginnen. Heel goed, Rob. En dan sluit je hoofd. Sluit je hoofd. Knap hoor. Goed, dan heb ik nog uh, twee, uh, twee berichten van uw lokale radiostation ZFM. Uh, al hier. Want op donderdag 15 maart aanstaande brengen leerlingen van de Zandvoortse basisschool, de school, een bezoek. Aan onze studio van ZFM Zandvoort. De leerlingen van de Midden- en Bovenbouw zijn dan rechtstreeks te beluisteren tussen 12 en 2 uur over het thema communicatie. De luisteraar komt van alles over hun project te weten in een rechtstreeks uitzending van onze studio aan het Gasthuisplein te Zandvoort. Dat is dus op 5, donderdag 15 maart tussen 12 en 2. En met ingang van een aanstaande woensdag hebben wij een uh, eigen, een heus ZFM uh, lunchprogramma. Met broodje van de week. Met van de week. Elke woensdag van 12 tot 2 uur live vanuit de studio. De presentatie en samenstelling van dit nieuwe programma uh, geheten nogmaals lunchprogramma CFM Lunch. Zijn Robbie Brouwer en Mike Buley. Dus elke woensdagmiddag een live lunchprogramma vanuit de studio. Lekker blijven luisteren naar CFM met nu Michel Taylor.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 Assim você me ai, me mist, dan ben delícia, mijn liefde. Als me mist, dan ben je mijn me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 In Cannemelands. Yeah, yeah, yeah, yeah. Je blijft op de hoogte. Een geleden kwam deze plaat uit een soort uh, comeback van Whitney Houston. Ja, daar hebben we het dan over. Helaas uh, is ze niet meer uh, onder ons. Maar ja, ze maakten wel lekkere muziek. Waaronder deze nieuwe zojuist voor je draaide. Dat was million Dollar Bill. Bijna 10 minuten voor 4 uur geworden. Zondag in Kennemeland. Bij CFM Zandvoort. En uh, we hebben weer wat van uh, berichtje voor je. Ja, want uh, aanstaande dinsdag is het weer zover. Want dan begint de raai in Amsterdam weer met de jaarlijkse HISWA. Ook dit jaar staat de HISWA uh, vol van activiteiten. Uh, voor jong en oud op het programma staan. U kunt daar diverse workshops op. ...op het gebied van onderhoud en uh, volgen... ...en luisteren naar helder verhalen in het Zeiltheater. En voor de jeugd leer zeilen, surfen en meer. En bent u toevallig op zoek naar een lichtplaats... ...of wilt u een nieuw vaargebied verkennen... ...en zoekt u een geschikte thuishaven? Op de Havenstraat informeren diverse jachthavens u over de mogelijkheden. De Hiswa heeft een interessant programma voor zeilers. Van luxe kajuitjachten tot sportieve zeilboten en duizenden accessoires. Luister naar verhalen van Wouter Verbraak en Henk van der Velde in het Zeiltheater... Thank <laughs> you. Of bent u geïnteresseerd in sloepen, meer dan 100 nieuwe en gebruikte sloepen, vaarroutes en nog veel meer. Maak een proefvaart in de Rijhaven en volg een van de workshops over het onderhoud van uw boot. En de HISWA biedt voor motorbootliefhebbers een interessant programma. Volg de Meteoclinic of een van de workshops voor het onderhoud van uw boot. Bekijk de vele motorjachten, sportboten en RIPS en maak een proefvaart in de Rijhaven. En voor de jeugd zijn er natuurlijk ook nog diverse activiteiten, waaronder zelf... Zeilen en inboord, weekboorden, eh, behoort tot de mogelijkheden. Aanstaande dinsdag begint de hiswaan en hij duurt tot 13 maart. Vergeet ik wat? Uh, ja, nou, uh, een van onze verslaggevers uh, gaat uh, naar de opening uh, van de HISWA. En die zal volgende week zaterdag verslag doen van alle noviteiten van de HISWA. Wauw, de HISWA is altijd uh, wat te beleven. En we wonen vlak bij Amsterdam. En je bent er zo, dus ga ja. er een keertje een uh, bezoekje aanbrengen aan de HISWA Amsterdam. Zeker de moeite van het bezoeken waard. En volgende week zaterdag, dus in uh, Sanft op zaterdag, veel meer informatie nog over de HISWA. Wat wil je nou nog meer? Ik ga het dat de zonnige kennen dat ook weer doen, want ja, volgende week zitten we toch weer horizontaal. Oh ja, we zitten toch weer. Ja wel ja joh, we gaan gewoon door. We zitten horizontaal. Ja, we liggen niet horizontaal. Denk ik dat <laughs> nog net niet. Hier is een uh, lekkere muziek voor je. We've had some fun Yes had our reps. zal recht komen, hè? Alles zal recht komen. Ja, dus uh, deze plaat hoeft ik niet voor de Ajax-supporters te draaien, want het staat inmiddels 1 tegen 1. Ajax tegen Roda J.C. Met nog een kwartiertje te gaan, denk ik. Zo, spannend. FC Groningen tegen Feyenoord En FC Groningen staat nog steeds achter. En dan uh, de laatste wedstrijd. Uh, FC Utrecht tegen NEC. Daar nog steeds 0 tegen 0. Graag tot zometeen voor het de derde en laatste uur van zondag in Kennemeland.